Zo, dat staat er weer op. Um, goedenavond, lieve mensen. Uh, een hele goede, lieve avond. Uh, hele goede avond. Mijn naam is Yvonne Hagen, naar En graag begin ik ook deze uh, eerste lezing uh, in het nieuwe jaar. En ik hoop dat jullie allemaal een, een goede jaarwisseling hebben gehad. Um, vorige week uh, heb ik mijn lezing niet gedaan... Ik had zo ontzettend veel dingen nog te doen en eigenlijk had ik het nog wel kunnen doen. Maar ik had besloten om het eh, gewoon een week uit te stellen. En, een, eh, en de lezing van de eh, laatste week van eh, december nog één keer eh, te laten, eh, te laten eh, nou, draaien, zou ik kunnen zeggen. Hè? Ja, nogmaals, een hele goede avond. <tacht> ik ben die ik ben.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 ja, je krijgt altijd antwoord. En het antwoord hangt wel eens vanaf wat je vertelt. Soms, eh, ja, soms voel je dat je eh, ergens kunt beginnen met het antwoord. Soms geef je het antwoord op een iets andere wijze. <tus> en ook soms is het antwoord nou, eigenlijk vrij kort, omdat je voelt, omdat je weet dat die ander het op dat punt zal begrijpen. En mocht dat arrogant klinken, nou dat mag je vinden. Het is geen zin zo bedoeld, alhoewel ik daar geen verontschuldiging voor eh, wil maken. Maar goed, we gaan dus beginnen. En, nou, wil je een eh, kleine meditatie doen? Met me doen. En je kunt je ogen sluiten als je dat wilt. En voel diep. In jezelf. Misschien wil je nu eens naar die stilte in jezelf luisteren. Ik zeg altijd dat wat je bent. Maar hoe weet je dat nou, dat wat je bent? <coughs> nou, eigenlijk is dat zeer eenvoudig. Door iedere dag. Dus een paar minuten voor jezelf, stil gaan zitten en luisteren naar je eigen gevoelens, naar je eigen denken. Misschien krijg je wel allemaal dwanggedachten op je af en ga je, gaan je gedachten weer alle kanten op. Het feit dat je jezelf toestemt <coughs> om die gedachten te hebben. Dus accepteert, maakt dat die gedachten als vanzelf verdwijnen en je toch kunt concentreren. Maar dat gaat niet van het ene moment op het andere. Je kunt het beslissen in jezelf. Maar als je het niet doet, als je het niet oefent, gebeurt het ook niet. Maar juist door die rust, door dat iedere dag doen, kom je op een gegeven moment in jezelf aan. Dan kom je er vanzelf tot de gedachten die te maken hebben met het invullen van jouw leven. Daar heb je niemand voor nodig. In principe ook deze lezingen niet. Want we weten dit allemaal vanuit onszelf. Alleen, we doen er wel erg lang over, hè? Soms levens en levens en levens en levens, voordat we op die gedachten komen. En juist omdat we nu in een bepaalde eindtijd leven, leven van een, van een, eh, van een groot, eh, groot gedeelte van het leven hier op aarde, is het toch wel zaak om daar iets meer haast mee te maken. Je zou kunnen zeggen, het is al door vijf voor twaalf al lang al. Niet dat het erg is, er komt gewoon een nieuwe tijd aan. Een tijd waarin alle mensen dit gaan doen. Alle mensen een ander bewustzijn zullen krijgen. En dat doen ze gewoon vanuit zichzelf. En daarom zijn er ook mensen, zoals ik dan, die dan gewoon nou, dit soort eh, gesprekken met je voeren. Dit soort lezingen maken. En alleen maar voor die mensen die er zin in hebben om ernaar te luisteren, die dat voor zichzelf willen. Er zijn er meerdere die dit doen. En gelukkig maar. Want in de tijd dat het voor mij erg belangrijk was om naar mezelf te luisteren, was dat nog niet echt veel. Het was wel veel om me heen, maar je moest echt met een lantaartje zoeken naar de juiste vorm, de juiste keuze. En dat is nog steeds zo. Jij zelf bepaalt wat goed voor jou is. Maar goed, ga dus beginnen. En adem rustig in. Hou je adem even vast en adem nou weer rustig uit. En wellicht heb je het wel eens op de televisie gezien dat mensen dus een bepaalde handeling doen. Mag je ook allemaal doen, dat maakt mij niet uit. Voor mij geldt het gewoon dat je. De adem helemaal onderuit je lichaam haalt. Inademt. De adem even vasthoudt. En dat licht wat je voor je ziet. Helemaal door je hele lichaam laat zweven, laat wervelen. En het dan weer uitademt op de plek waar je ziel huist, waar je ziel woont. Dus eventjes, een klein beetje boven je navelchakra, boven je navel. En als je hierop concentreert, gewoon jezelf concentreren hierop, dan voel je dat dat chakra, dat navelchakra, of je zonnevlecht, dat die vanzelf, Open gaat, daar hoef je verder niets voor te doen. En het kan zijn dat je je daardoor helemaal lekker warm van gaat voelen. Dat is de wijze, dat is de wijze waarop mensen in Tibet, hoog in het gebergte, zichzelf Warm maken. Zo eenvoudig. Dat kun jij ook. Want als je dit gewoon iedere dag doet voor jezelf, dan voel je vanzelf de innerlijke wijsheid. Die jij ook in je binnenste bewaart. Naar boven komen. Ja, we zijn alweer in het jaar 2012 beland. Gek hè, dat niemand zegt 2012. Wel 2000, 2012, waar kom ik daar nou bij? De wens is de vader van de gedachte, denk ik. In het jaar 2010 zijn we beland. <tiek> nou. <tiek> het is toch wel eigenaardig dat mensen inderdaad niet zeggen uh, 2010 uh, 20, maar 2010. Ja. Heb je ook niet het idee dat de tijd wat sneller lijkt te gaan dan pakweg een jaar of tien geleden? In ieder geval door de Gebeurtenissen die wij allemaal meemaken, die gebeurtenissen volgen elkaar sneller en sneller op. Er zit een behoorlijke snelheid in. En die ervaringen, dus voor mensen, om die ervaringen op te doen. zou het er ook komen, zo zit ik dan wel eens te denken, door het grote aanbod van, van films waar we naar kunnen kijken zodat je daar ook over na kunt denken in je leven? Ik weet het niet. Maar in ieder geval in vorige levens, en ja, misschien ook nog niet zo lang geleden, leek de tijd langzamer te gaan. Er was er slechts nou, in, in één leven misschien één of twee gebeurtenissen die, eh, die de mensen dan meemaakten. En daar moesten, moesten, nou ja, daar gingen de mensen dan mee om. En veelal waren juist die gebeurtenissen heftig en lieten een spoor na in hun leven. Nu, als we kijken naar deze tijd, lijkt het wel, en het is ook zo, dat we van alles meemaken. Dus veel gebeurtenissen meemaken, met de bedoeling dus om daar ook weer mee om te gaan. Steeds krijgen wij mensen de gelegenheid om dan ook met ons leven op te gaan, dus te bepalen hoe wij met ons leven willen leven, hoe wij daarmee, uh, hoe wij, hoe wij daarmee willen leven. En om de dingen waar we het moeilijk of, of lastig mee hebben, te bekijken van alle kanten en te veranderen wellicht naar de werkelijke waarheid. Dus het van een, vanuit een liefde te willen zien en, en het dan zo te begrijpen. Onze ervaringen te begrijpen, te accepteren en dan los te laten. En als we achterom kijken, dan kun je zien dat steeds vaker en steeds sneller de gebeurtenissen zich eh, achter elkaar eh, opvolgen. Maar toch als we om ons heen zien, kunnen mensen hier prima mee omgaan. De meesten tenminste wel. Immers wellicht herinnerden zij zich. Dat ze zelf voor deze tijd gekozen hadden. En dat ze ook in staat waren en zijn om met dat leven om te gaan. Of misschien konden ze tijdens hun dromen, hun uittredingen zien. Wat ze, ze binnenkort of morgen of vandaag tegen zouden komen. En zien dat ze... Alles in zich hadden en in zich hebben om ermee om te gaan. Maar ook mensen die het er moeilijk mee hebben. Die de emotie van de gebeurtenissen ingingen. Kwamen allerlei gebeurtenissen tegen. En juist door het in de emotie stappen. Konden zij er moeilijker mee omgaan? Want de emotie hield hen tegen, liet hen meesleuren in dingen die niet met het hoofdonderwerp te maken hebben. Dus de emotie hield hen tegen en velen wilden dan ook graag tegengehouden worden, want het was prettig toeven in de illusie in die vorm van werkelijkheid, in die gewenning. Dat waren ze gewend en wilden er eigenlijk maar moeilijk uitstappen. Maar kom je met heel veel mensen tegen? Ook veel mensen die mij brieven schrijven, die toch zo graag ook die vrijheid in het denken willen. Vrijheid in zichzelf. En ik kan dat zo goed meevoelen, want heb ik zelf daar niet ongelooflijk mee geworsteld, terwijl het toch zo eenvoudig is. Voor velen die dus in die gewenning zitten, dus in die vorm van werkelijkheid, in die illusie, was het wellicht voor hen ook te veel en te moeilijk om ook deze, die ervaring om te zetten in positiviteit en dan ook daadkrachtig los te laten. Zo blijven er altijd mensen steken in hun levens, helaas. Toch hoeven ze niet echt veel te doen. Het lijkt altijd zo'n zware opgave. Maar als ze er eenmaal doorheen gegaan zijn, dan was het ja, slechts een fluitje van een cent. En in feite, veel gemakkelijker dan het blijven zitten in je moeilijkheden, in je emoties. Jaar in, jaar uit. En wellicht ook leven na leven. Omdat het toch... Je leven altijd toch geheeld dient te worden. Je dient het altijd vanuit die liefde te bekijken. De gebeurtenis dient werkelijk in het licht te worden bezien. En kan niet zomaar op de schouders van iemand of van jou blijven zitten. Het wordt steeds erger, zou je kunnen zeggen. En die loodzware last nemen velen, velen steeds maar mee van het ene leven naar het andere. Je hoorde me zeggen, toch hoeven ze niet echt veel te doen. En dat is ook zo. slot als je er even voor gaat zitten, iedere dag, een half uur, een uur, tien minuten, vijf minuten, gaat zitten en naar jezelf luisteren, in de stilte van jezelf luisteren, kun je je moeilijkheden aan alle kanten belichten en eerlijk belicht waar je dus jaren mee worstelde, kun je het in enkele gedachten van je afhalen. Ik hoor wel eens zeggen, ja, je hebt makkelijk praten. Nee, dat heb ik niet. Want ik ben daar ook doorheen gegaan, net als alle mensen die daar doorheen gegaan zijn. Die weg daar naartoe is voor ieder weer anders. Ik kan je alleen maar mijn weg laten zien die transformatie binnen in jouzelf kan plaatsvinden en je bent een last kwijt. Je bent dan zoals God jou graag ziet, denk je niet? Zoals jij jezelf ziet. Denk je niet? Om het je eenvoudig door te geven, het is simpelweg accepteren van de gebeurtenissen. Je kunt het niet meer overdoen. Het is zoals het is, en je moet er maar het beste van maken. Dus Accepteren. je kunt de boel niet meer veranderen je kunt het wel in je hoofd veranderen en daar met liefde naar kijken. dus het simpelweg accepteren van de gebeurtenissen maar kijk goed je hoort het woord simpel weg. En dat is het ook. Het is slechts een gedachte die in jou opkomt. De gedachte die maakt dat jij met jouw problemen om kunt gaan. Je hebt alles in jezelf om dat te bewerkstelligen, dat is echt naar jezelf luisteren, dat is niet je vragen aan iedereen voorleggen zodat je tien verschillende antwoorden krijgt, zodat je niet meer weet welk antwoord jij moet kiezen. In jouw gebeurtenis, wat jij meemaakt, daar ligt jouw probleem. De moeilijkheid gaat, jouw moeilijkheid, om ermee om te gaan, met die jij kunt, en wat jij kunt. Dus de gebeurtenis daarentegen, daar ligt jouw probleem. Het moeilijke om ermee om te gaan. Kun je dat apart zien van het woordje simpelweg? Achteraf kun je dan ook zeggen dat het inderdaad een eenvoudige manier was om van je problemen, je gebeurtenissen die je mee moest maken, af te komen. Of in ieder geval ermee om te gaan, zodat je er geen last meer van hebt. Waar gaat het nu om? Kun je zonder de emotie van de gebeurtenis duidelijk zijn? Duidelijk kijken naar die gebeurtenis. En je nu niet mee te laten slepen door de emotie van anderen of van jezelf. Dus gewoon simpelweg duidelijk kijken naar de gebeurtenis. Dan zien je dat het allemaal niet zo erg was, wat het ook was of hoe het ook was. Dat je er niet meer aan vastzit en dat het jou niet meer meesleurt naar een weg, naar beneden. Denk na over jouw angst. Denk na over het leven dat altijd doorgaat. Dat geen einde heeft. Voel je de weerstand? Binnen in jezelf, voel je hoe je allerlei argumenten erbij haalt die er niets mee te maken hebben. Kijk nu eens, kijk nu weer eens rustig. Het is een weerstand die binnen in jou zelf woedt. Die weerstand houdt jou tegen om dieper binnen in jezelf te gaan graven. Neem de beslissing om die weerstand op te heffen door eerlijk naar jezelf te willen kijken en geen gelijk te willen hebben. En je niet te verliezen in de emotie, in het huilen. Kun je kunt niet meer helder denken. En vooral dus, dat kan zij, geen gelijk te willen hebben. Want dat gelijk willen hebben houdt je tegen, om binnen in jezelf te gaan graven. Maar gelijk willen hebben hard, hoort eigenlijk bij, nou, ik zeg het maar, bij laag bewustzijn. Vind je niet? <totstuk> Kijk goed naar die weerstand die niet bij jou hoort. Je hebt het slechts in het leven geroepen omdat je je gelijk wilt. Laat dat nu eens los en kijk wat er met je gebeurt. Misschien voel je je rusteloos, je voelt je nou, wellicht wel heen en weer geslingerd. Wellicht denk je nu dat je beter in die weerstand had kunnen zitten, want het gaf nog één gevoel van erkenning of van, van zwaarte. Maar het is een zinloze gedachte, je kunt er niets mee en het laat je zitten en je laat een kans voorbij gaan om binnen jezelf te graven. Dus dan voel je je maar lusteloos of rusteloos. Het is een gevoel dat normaal is en waar je ook weer uit kunt komen in een volgend gevoel. Ga de gebeurtenis zorgvuldig na en blijf in dit moment van gedachten. En laat je niet meer terugdringen in het slachtoffer zijn en in het gelijk willen hebben. Ga zorgvuldig met jezelf om. Want je bent dat waard. Je bent het waard om op de juiste wijze met jouw problemen om te gaan en er tot een goede ervaring achter je te laten. Je bent het waard dat het van je schouders afgehaald wordt en dat kun jij alleen maar doen, jij en niemand anders. Denk nu vanuit die rusteloosheid op een eerlijke wijze over jezelf, over je eigen aandeel in die gebeurtenis. En kun je je gedachten in de stilte naar binnen richten. Kijk waar jij het anders had kunnen doen. Kijk hoe jij ook had kunnen reageren. Kijk of die andere het misschien wel bij het juiste eind had. En kijk waar het mis ging. Wees eerlijk en blijf positief naar die andere kijken. Naar de gebeurtenis die jou geraakt heeft. Waar je positief naar blijft kijken. Als je het aankomt en je hebt de gebeurtenis, de moeilijkheid dus, met rust en kalmte en liefde in jezelf bekeken en gezien hoe het in de werkelijke werkelijkheid was, dus ontdaan van de illusie, dan ben je vrij. Dan ben je vrij om er op een andere wijze over na te denken. Dan hoeft dat niet meer de manier van denken te zijn van die ander, want daar ga jij niet over. Maar het kan een totaal andere manier van denken zijn die je eerst zelf had wegzitten te duwen, maar die nu daarboven komt. Kun je de acceptatie, kun je nu de acceptatie van de gebeurtenis zien? Gewoon accepteren van de gebeurtenis, van de moeilijkheden, of wat het ook was. Als je die acceptatie hebt kunnen doen, kunnen denken in jezelf, ben je, een, ben je een enorme stap verder. En lijkt al dat zware alweer verleden tijd. Dat voelt toch heel anders, hè? vind je niet? Er is toch een last van je schouders gevallen. Hè? Juist door de dingen te, te accepteren, en los te laten kun je nu ook naar je eigen aandeel kijken en zien waar jij de mist in bent gegaan, wat jij anders had kunnen doen. Misschien schaam je je wel hevig, misschien heb je vreselijke spijt, misschien vind je werkelijk dat je het ook anders had kunnen aanpakken. Vergeef jezelf dat je zo geweest bent. Vergeef jezelf. En kom over jezelf heen. En dat lijkt het gemakkelijkste in dit hele proces. Maar het is het moeilijkste. Mensen komen maar moeilijk over zichzelf heen. Ja, hun ego, nietwaar. Dat wat ze maar niet los wensen te laten. Maar, zou ik je willen verzoeken, ga ervoor, ga voor jezelf. Geef jezelf het beste en maak jezelf vrij. Jij bent dat waard. Maak jezelf vrij door jezelf te vergeven. Hoe lang? Hoeveel levenslang, hoeveel jarenlang, heb je je eigen ziel niet weggezet? En geen erkenning aan jezelf gegeven, aan het goddelijke binnen in jouw zelf gegeven? Geen erkenning aan je eigen ziel gegeven, aan dat wat je werkelijk bent? Dacht je werkelijk dat je dat kleine stukje bent wat je waarvan jij denkt dat je dat bent je bent zo onnoemelijk veel meer jouw licht is zo onnoemelijk groot die pijn die je misschien nu even voelt dat stelt niks voor het is het speldenprikje dat misschien een hoop kabaal maakt en eventjes pijn doet, maar vergeleken met de hele ruimte in het universum die jij bent, is het niets. En het maakt je bewust, dat kleine speldeprikje maakt je bewust, dat dat licht aanwezig is. Want anders had je niet geweten dat er zoveel licht is. Kijk maar eens naar de dag, dag en de nacht. Hoe zou je weten dat er een dag was, als er geen nacht was? Hoe zou je weten dat het hele universum liefde is, zo'n enorme hoge vorm van liefde is, als je niet eerst zou weten... Wat het kwaad is. Je zou het maar voor lief genomen hebben. En je zou niets geleerd hebben. Je zou in een padstelling terechtkomen. Je zou stilstaan. Maar door te leren van je eigen moeilijkheden, van het eigen kwaad, ook om je heen, word je je bewust. Dat er licht is. En werkelijk, het kan niet anders dan op deze wijze. En mensen hebben dat nodig. Om dingen los te kunnen laten, zodat we steeds maar verder in onze evolutie kunnen komen. Steeds maar meer zullen leren over dat enorme licht. Want als je denkt dat het alleen maar zo is, zoals de zon bijvoorbeeld dan mag je dat denken, maar het is nog groter. Want als je denkt dat het zo groot is, dat je er niet meer in kunt kijken, dan is het nog groter. En nog groter. En nog groter. Met iedere keer weer nieuwe bewustzijnsvormen. En er zit iets binnen in jezelf, dat daar steeds maar een gevoel naar heeft. Dat daar heen wil. Net zoals jouw lichaam, ook het gevoel heeft om steeds maar te willen groeien als je klein bent. Zo wil jouw ziel, jouw gevoel, steeds meer en meer en groter worden. liefdevaller worden. Kijk naar jouw ziel. Dat is wat je bent. Een ziel die jou altijd beschermd heeft. Die altijd, altijd door de eeuwen heen, altijd van jou gehouden heeft. Die jouw gedachten gewoon liet gaan, totdat je zoveel ervaringen had en wist hoe ermee om te gaan. Dat je die ervaringen weer bij de ziel die jij bent. De liefde die jij bent. Voel in jezelf en vergeef jezelf. En voel je één, voel je één met jouw ziel. Misschien wil je nadenken over het herbeleven van jouw moeilijkheden. Hoe je de dingen eigenlijk had willen doen. En wat je in de verwarring tijdens jouw ervaringen, tijdens jouw gebeurtenissen, vergeten was te doen. Dus de visualisatie van het herbeleven. Hoe kun je visualiseren hoe je het had willen doen? Gewoon door het voor je ogen naar allemaal af te laten spelen. Jouw visie op jouw gebeurtenis waar je het moeilijk mee hebt. Door het in de liefde te leggen, te veranderen. Of naar dat gevoel, zodat ieder aan zijn recht komt. Want ieder de liefde ontvangt dat het zich afspeelt binnen in jouwzelf, die liefde. En zie dat je daar veel beter door voelt. Zie je dat je in staat bent om door visualisatie de dingen om te buigen. Die werkelijkheid is ook werkelijkheid. En als je dat wilt, kun je ook naar die ander toe gaan om nu een goed gesprek met elkaar te overwegen. Maar misschien is die ander al lang overleden. Doe het in je gedachten. Of misschien valt het helemaal verkeerd als het iemand is uit je omgeving. Nou, het zij zo. Ja. <coughs> en misschien wil je het ook niet meer. Nou, het zij zo. Maar dat jij over jezelf heen gekomen bent is voldoende en je hoeft het niet per se met de ander te bespreken of daarover met de ander te spreken. Soms is dat ook onmogelijk. Al maar als je het in jezelf doet en kijkt waar jouw aandeel was en dat ombuigt naar positiviteit en jezelf in jouw aandeel vergeven hebt, is dat voldoende. Je hebt niets met de ander te maken in feite. Die mag dat leven leven zoals hij zelf wil. En dat wonderlijke gebeurt dan. Je krijgt een herwaardering voor jezelf. Maar ook iets anders komt erbij: het mededogen voor die ander. De herwaardering dat je in staat bent. Om je niet meer te laten meeslepen door de emotie van de gebeurtenis. En dat je nu in jezelf staat. Dat is een gevoel van dankbaarheid, van volheid, van liefde. Voor jezelf. En je kunt dit op alle gebeurtenissen in je leven eh, toepassen. Het is zelfs aan te raden, iedere keer weer, net zolang totdat je alle schillen van je afgeworpen hebt. Net zolang en dan steeds maar weer een stapje dichter en dichter bij jouw werkelijke zelf te komen. En dan ben je op de weg gekomen die de weg van het midden heet. Dat is de weg die leidt naar dat wat jij zelf bent. De eenheid van jouw denken, jouw lichaam en jouw ziel is dan in evenwicht. Door het steeds maar weer accepteren, accepteren, accepteren, totdat je erbij neervalt. En dan nog die meer te accepteren en mededogen te hebben. Mededogen van anderen kom je steeds dichter bij jezelf. Hoe meer je kunt accepteren, hoe groter jouw bewustzijn zal worden natuurlijk in het begin duidelijk zijn, maar accepteren dat anderen zijn zoals ze zijn. Juist die acceptatie van alles om je heen laat je een licht zijn voor anderen. Juist door die acceptatie heb je geen oordelen meer, geen vooroordelen meer en kun je de ander laten. Kritiek op anderen is er niet meer. En je zult dan ook niet meer in die emotie van kritiek meegesleurd worden. Er is geen ruimte meer voor Roddel in jouw hoofd en je zult je hoofd afwenden of duidelijk zijn naar de ander, dat ze toch weer geprietpraat wordt of geroddeld wordt. Je zult je dan ook nooit meer zorgen maken. En zo kom je in een andere werkelijkheid, de werkelijkheid hier op aarde, die we de hemel kunnen noemen. Die dus een naam moet hebben. Dus de werkelijke werkelijkheid. Waarin we kunnen voelen, waarin we voelen dat er meer was en meer is. En altijd meer zijn zal. Want hoe meer we opruimen bij onszelf, hoe meer we daarin kunnen voelen. En als we eenmaal daarin voelen, dus leven vanuit dat gevoel, vanuit die hemel op aarde, dan willen we dat nooit meer loslaten. Dan willen wij daar altijd in blijven. Dan weten we dat we niet hoeven te kijken naar de illusie van deze aarde. De dingen die hier zichtbaar zijn en die vervelend kunnen zijn, maar die we binnen in onszelf omgedraaid hebben naar positiviteit, omdat we de ander en de gebeurtenissen accepteren. Dan zijn we goed in staat om naar de onzichtbare dingen te kijken en te voelen binnen in ons. Want wij weten en wij weten volkomen dat het onzichtbare eeuwig is. En het zichtbare, waar wij hier op aarde in vertoeven, tijdelijk is. Als je je een voelt met de ziel die jij bent. Dus dat je je bewust bent van het stukje God dat jij bent, ben je niet meer ontvankelijk voor stormen en winden en toestanden van de aarde. Pas als je jezelf standvastig weet, en je hebt jezelf veranderd van een emotioneel en veroordelend mens, naar een waarachtig mens, dan kan niets jou meer delen. Kan niets jou meer delen. Je bent dan een mens die zich richt naar het goddelijke in zichzelf. Of, zo je wilt, naar het licht in zichzelf. Naar die enorme energie in zichzelf. Niets kan je delen. want de dingen die op je afkomen, ach, daar weet je weer mee om te gaan. Je laat je niet meer meesleuren door de emotie van gebeurtenissen van anderen. Je kunt dan tegen anderen zeggen, als die, als die zich helemaal laten gaan in de emotie van zichzelf, jij durft. Jij durft. Ja, daar gaat het ook om. Die ander durft. Niet tegen jou, nee. Maar die ander durft. Zijn eigen karma. Zeer groot geweld aan te doen. Durven. Tja, die mens is bezig om zichzelf weer terug te zetten en zijn levensopdracht, zijn karma, een negatieve wending te geven. Maar het ligt aan degene tot wie hij of zij spreekt om ermee om te gaan. Kun je zo iemand vergeven en vergeten, vergeten misschien niet, maar vergeven wel. Had je zelf niet ooit hetzelfde gedaan? En het zal een plezier zijn, een genoegen zijn, juist door deze houding van jou. Dat die ander dan weer naar je toe komt en zegt, het spijt me, zo heb ik het niet bedoeld. Want als je de ander gewoon kunt laten... De ander laten, want je mag en je kunt niet ingrijpen in het leven van de ander. Dan kun je altijd het beste uit jezelf laten zien. Zodat die ander wellicht nog eens een keer zal denken, zo zou ik ook willen leven. En dat werkt meer dan de ander terecht wijzen. Als je in staat bent om God, het Goddelijke, het, het licht in de dingen te zien, zie je anders ben je op een andere wijze met het leven verbonden. Zie je verbanden en je zou kunnen zeggen dan zie je de, zie je de hand van het Goddelijke, dan zie je dat alles met elkaar te maken heeft. Alles ook in elkaar valt. Dat alles ook rond het licht draait. In verschillende vormen. Net zoals de, de maan, de aarde, de sterren, de planeten, om onze zon draaien. Dan kun je je ook niet meer zorgen maken. Dan is die rust binnen in jou totaal. Dan kan er alles om je heen gebeuren. Maar die rust, die vrede, dat vertrouwen is totaal. Je hebt het vaker kunnen horen. In dat vertrouwen in jezelf. In dat onvoorwaardelijke vertrouwen. Daar ligt jouw vrijheid. Dan kom je op een gegeven moment op de gedachte dat er, dat wat de ander in zijn of haar woede uitriep, precies dat is waar hij of zij aan zou kunnen werken. Net zoals jij dat wellicht nu hebt gedaan, met het beluisteren van deze lezing, van deze, ja, je mag het ook meditatie kunnen noemen. Want jij hebt natuurlijk begrepen dat deze meditatie slechts was om dat waar jij het weer moeilijk mee had, zodat jij het onder ogen hebt durven zien. Dat wat jij uitschreeuwde, waar jij het moeilijk mee had. En wat je wilt om je heen stond te roepen en te gillen, precies die dingen waren waar jij niet mee om kon gaan. Dat was precies de spiegel die de andere jou voorhield. En waar je, nou ik hoop, toch ook verwacht nu ingekeken hebt dat is het altijd daar waar je het moeilijk mee hebt is jouw spiegel is het stukje karma dat jij dient op te lossen als dus mensen wel eens zeggen ja wat is nou mijn karma nou je karma is dat waar je het moeilijk mee hebt in het leven Simpeler kan het toch niet. Anderen kunnen dat nooit voor jou doen. Je moet het zelf doen. Maar misschien wel kun je het hier inleggen, zoals, eh, zoals hier in deze lezing, enkele gedachten, waar je, misschien ook alle gedachten, waar je mee in kunt gaan, waar je het oplegt, Maar het denkwerk die je zelf te doen. En heel ver met je meegegaan in dat denken. Maar je dient het verder zelf te doen. Zodat de oplossing, die gewoon binnen handbereik ligt, uit jou zelf opkomt. Dat je niet zegt, oh dankjewel hoor, dat je me zo op weg geholpen hebt. Nee, want het komt van jou. Dat betekent ook dat er voor jou ook de oplossing nabij is. Komt uit jou. En jij komt daarop. Het komt uit jouw gedachten als je de rust en de tijd voor jezelf neemt om daar rustig over na te denken. Weet je, dat is voor ieder mens hier op aarde hetzelfde. Het heeft niets met mentaliteit te maken, het heeft niets met, volks-, niets met volksaard te maken. Het heeft niets met karakter te maken. Dit is gewoon voor ieder mens hetzelfde. Deze vormen zijn ook in, in principe in iedere religie, vorm van denken, hetzelfde. Als ieder mens dit zou doen. En we kunnen het allemaal. Zo moeilijk is het toch niet. Het is veel moeilijker om in die ellende te blijven zitten. Maar als ieder mens dit zou doen, dan zou de aarde er anders uitzien. En dat is nu precies waar we alle aan dienen te werken. Maar wij gaan niet over anderen. Ieder mens is vrij om daar wel of niet aan te werken. Zo eenvoudig is het nu. Maar zo eenvoudig kan de wereldvrede ook zijn. En kunnen we beslissen om bij onszelf te beginnen en zo het als een, als een grote licht de plek over de aarde te laten verspreiden. We hoeven het anderen niet op te leggen. We hoeven alleen maar op die andere wijze te leven vanuit die vrede, vanuit die liefde. Dat is eigenlijk anders, Alles. Ieder mens die hier niet mee om kan gaan en steeds maar weer de verantwoording bij anderen legt, in plaats van bij zichzelf, kan aan zichzelf ten onder gaan. En ieder leven opnieuw diezelfde moeilijkheden op zijn of haar pad tegenkomen. Iedere keer wellicht in een iets andere samenstelling, maar toch steeds van het terugkeren, gewoon omdat dat bij de aarde hoort. We leren hier. En we dienen daar toch werkelijk gelukkig mee te zijn, dat we zo'n plek hebben om ons bewustzijn in betrekkelijk korte tijd groter en bewuster te laten worden. We willen het zelf, we doen het zelf en we bepalen het zelf. Toch zouden we tot slot nog even kunnen nadenken over het, het feit of de anderen het kwaad, de mensen die geen verantwoordelijkheden voor hun eigen daden nemen en noem maar op, het zullen winnen. Hebben zij het altijd gewonnen op deze aarde? Het lijkt er af en toe op, maar het is niet zo. Uiteindelijk gingen zij aan zichzelf ten onder, gingen zij kapot aan zichzelf. De zogenaamde zwakkere mensen, zwakkere mensen heeft het altijd overleefd. Die wist dat als er een ruzie was, een oorlog was, vechten was, dat er nooit gewonnen kon worden. Oh ja, wel zo op het oog, maar met vechten ben je nooit. Ze gingen de strijd niet aan en ze trokken zich terug in zichzelf. We kunnen hierover nadenken en tot de conclusie komen dat het kwaad de aarde nooit heeft kunnen overwinnen. De zogenaamde zwakkere mens heeft het dus altijd overleefd. Want was het niet zo dat de kameel gemakkelijk was om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke het koninkrijk gods binnen te komen? En dit graag met een verwijzing naar de Bijbel. Nou, als je het wil weten, het staat in Matthäus 19, vers 24. Maar dit heeft niets met geloof verder te maken. Steeds worden door de eeuwen heen mensen gewaarschuwd. Dat wel. Maar uiteindelijk is hier op aarde de weg van de vrije wil. En uiteindelijk bepaal jij. Altijd. Altijd en steeds maar weer. Nou, dat was toch weer een heel pleidooi, hè? zou je bijna kunnen zeggen. Nou, misschien bijna wakker. Misschien heb je het helemaal gevolgd. En dan bedank ik je voor het luisteren tot helemaal aan het eind. En ja, voor volgende week. Ik weet nog niet waar het over gaat. En ja... Eh, mocht je het nog een keer willen, willen horen, kunt het de hele week horen op Inigo Soul Station. En mocht je het daarna willen horen, dan luister eh, je gewoon naar mijn web website. Kom je op via mijn website op, op www.design.nl En mijn website is yhra.nl En je mag me altijd meedoen, zo doen dat heel veel mensen en je krijgt altijd antwoord. En soms verwerk ik het erin. En uh, nou, dan heb ik weer een nieuw onderwerp. <laughs> maar onderwerpen altijd genoeg hoor. Ik denk vaak de hele week, denk, oh dit is ook goed, oh dat is ook goed, en dit ook, en dat ook, en dat ook. Ik wil zoveel delen eigenlijk. Maar, nou, lieve mensen, ik denk dat het uh, zo'n beetje tijd is. En uh, nogmaals bedankt voor het luisteren. En heel graag weer tot volgende week. Pas goed voor je, pas goed op jezelf, hè? Daag! Ja.